Goedemiddag. Ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Oud voetbaltrainer Piet Buter zegt dat hij een affaire heeft gehad met Vera Pauw. Maar hij ontkent in het AD dat hij oud, dat hij oud bondscoach Vera Pauw heeft verkracht. Zij deed gisteren een boekje open over seksueel misbruik... dat ze in haar voetbalcarrière zou hebben meegemaakt. Ze zou in de jaren 80 verkracht zijn door een hoge voetbalfunctionaris... maar noemde zijn naam niet. Later werd ze door andere mannen uit de voetbalwereld twee keer aangerand. Dat hield ze lang geheim, vertelde ze aan een NRC. Journalist. Wie gelooft mij als ik dit verhaal vertel? En dat zie je natuurlijk heel vaak in dit soort verhalen. En dat maakt dat het heel lang duurt totdat zij in 2011 uit mijn hoofd daar voor het eerst melding van maakt. De KNVB heeft spijt van de manier waarop de bond in die tijd met Pauw is omgegaan. In het centrum van Leerdam in de provincie Utrecht is vanmiddag een man beschoten tussen de shoppende mensen. De man raakte gewond, twee verdachten gingen er vandoor op een scooter en zijn nog niet gevonden. Regionale leden van het CDA hebben op een partijoverleg felle kritiek geuit op de stikstofplannen van het kabinet. Ze noemen de doelen onhaalbaar en vinden dat het kabinet terug moet naar de tekentafel. Partijleider Hoekstra neemt de kritiek serieus. Want dit raakt aan mensen hun bestaan. Dit raakt aan de plek waar ze, waar, waar ze vaak generaties lang hebben gewoond en hebben gewerkt. En ik zou ook stijgeren als ik het gevoel zou hebben dat dat onder druk komt te staan. En een softwarefout in het Amerikaanse San Francisco zorgde ervoor dat robotaxis de weg kwijtraakten. De auto's rijden automatisch, maar door een storing zochten ze elkaar op bij een kruispunt. En daar blokkeerden ze een deel van de weg. Uiteindelijk moesten medewerkers van het taxibedrijf zelf achter het stuur kruipen om de wagens weer weg te rijden. De robottaxis waren nog maar een weekje op de weg.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 En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zet Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met en nu. Zandvoort op zaterdag. 3, 4, come on, baby. Zet je laat mee. 5, Fun and game De dame, Gloria Estefan, kennen we natuurlijk wel uit uh, de Miami Sound Sallo heeft ze ook heel veel mooie platen gemaakt. En uh, een daarvan, die hoorde, is juist na het weer van 4 uh, uur... als eerste plaats in het uur uh, van Zandvoort op zaterdag, hoorde 1, 2, 3. Nou, 1, 2, 3 en uh, ze zijn gestart met de kwalificatie daar op uh, Silverstone in uh, Engeland. En wij zijn even de beelden aan het uh, bekijken op dit moment uh, in, uh, in de studio. Maar... Uh, ja, het is daar echt heel flink aan het regenen, Albertje. Het is Engels weer. Ja, dat zeker. Het is echt Engels weer. Ik bedoel, het regent. De baan is echt zeiken nat. Maar goed bericht. De. de, de... Q1 is net begonnen. Ze hebben nog ruim 12 minuten. Maar Verstappen heeft al eventjes dezelfde tijd neergezet. Eens 1.45.7. Ja, ruim ook Maar op goed, een... er gaat nog wel wat gebeuren in deze... Uh, deze... Je moet nu even een tijd neerzetten. Hè. Vandaar dat het ook allemaal, dat zei je ook al... van uh, de gelijk de baan opgaan. In ieder geval een tijd neerzetten, zodat ze, want als het nog erger wordt, dan wordt die tijd alleen, alleen maar langzamer natuurlijk. Maar het belooft wat. In een, stro-, in een behoorlijke stromende regen, dus de kwalificatie van Silverstone begonnen. Met nu Leclerc als snelste en Verstappen als tweede. We houden het voor u in de gaten. Zoals ik al zei, vlak voor het, voor, voor het nieuwsonderbreking. Van der Zandschulp schrijft ook historie. Die gaat ook naar de vierde ronde. Want hij heeft in de vierde set uh, de Fransman Gasquet uh, uh, met duidelijke cijfers 6-1 naar huis gestuurd. En uh, van de zandschulp ook in de volgende ronde door. Morgen krijgen we de prachtige wedstrijd van die andere Nederlander tegen Djokovic. Wat, wat, wat een affiche heet dat? Hè? Ja, wat een mooiste affiche wat die Nederlander had kunnen krijgen. Ja, Tim van uh, Rijthoven. Juist, ik. heel goed. Hè? Ik ben hier zeer erkentelijk. Nou, Tour de France nog uh, iets meer dan 50 uh, kilometer te gaan. Uh, met uh, op één minuut uh, het peloton, twee vluchters. Dus dat wordt waarschijnlijk een massasprint daar in Nijborg, Denemarken. We houden het u al vooral voor u in de gaten. Wat ook uh, doorgaat in de derde, uur is het dier van de week. Die luistert deze week naar de naam Up. En waar kan het gedicht van de dag anders overgaan oh, dan, over dan de Tour de France natuurlijk. Want die is gisteren begonnen met die prachtige tijdrit met toch een verrassende uitslag. En vandaag al de tweede etappe daar in Denemarken. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dit is Zomerradio op zijn aller, aller, allerbest. What it's for. He will help me with my life. He will open every door. When the bullets are on Door takes me to the metal door. He will fill and ease my soul, he will give me comfort. Him. Silver sun, let's reach the sky Dan krijg je al het uh, Formule 1 nieuws in de Report uh, op de zaterdagmiddag. Maar we kijken naar de Q1, daar nog uh, kleine zes uh, minuten te gaan. En uh, Max vinden we op plek 1, dus dat is wel uh, mooi. Maar hij is weer in met uh, Charles Leclerc, hè? Ondanks dat het regent, blijft dat gewoon uh, het stelletje wat het uh, met elkaar uitvecht, volgens mij. Nog één plaatje en dat is uh, deze disco klassieker. Hier is Shame, Shame, Shame. Single van Shirley and Company en Shame, Shame, Shame. Ergens uit de jaren zeventig afkomstig en uh, leuk om er weer eens uh, te rijden Dat hebben we de hele tijd uh, niet gedaan, dus PD is deze een keertje gekregen. F Race Radio Pit Report. Pit Report. Inmiddels uh, kwart over uh, vier geweest. Nou, het uh, regent in, uh, in, uh, op Silverstone, Albertan. Uh, en uh, jij hebt uh, uiteraard uh, weer uh, nieuws uh, voor ons. En uh, volgens mij ook iets over uh, protesten, actievoerders. Jazeker, want daar ontkomt uh, de Formule 1 niet aan. In ieder geval onder de dreiging niet. Want de Britse politie heeft aanwijzingen... dat actievoerders tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië... het uh, circuit van Silverstone willen betreden. In een bericht doet de politie van Northamptonshire... Uh, waar Silverstone onder valt, een dringende oproep om hiervan af te zien... Ik roep deze groep mensen dringend op om het leven van zichzelf, de coureurs en vele marshals, vrijwilligers en het publiek niet in gevaar te brengen Al dus de hoofdagent. Silverstone verwacht in drie dagen tijd zo'n 400.000 bezoekers te ontvangen het Formule 1 weekend. Begon afgelopen vrijdag met twee vrije trainingen en vandaag en op dit moment de kwalificatie voor de race op zondag. Wereldkampioen Max Verstappen voert het WK-klassement aan. De politie zegt dat vreedzame protesten op het circuit mogelijk zijn. Maar we verzoeken iedereen om geen situatie te creëren die levens in gevaar gaat brengen. Het korps van de Northamptonshire uh, uh, zegt informatie te hebben gekregen waaruit blijkt dat protestanten van plan zijn. Het circuit op te gaan. Een circuit betreden waarop wordt gereisd is extreem gevaarlijk. Als jullie doorgaan met dit roekeloze plan. dan brengen jullie levens in gevaar. In 2020 werden vier leden van de milieubeweging Extinction Rebellion opgepakt. nadat zij op illegale wijze toegang hadden verkregen tot het circuit. en voor de start van de race een spandoek uitrolden. De race vond vanwege corona plaats achter gesloten deuren. De meest fameuze protest op Silverstone vond plaats in 2003. De katholieke priester Cornelia. Horan, wie, wie kent hem niet... rende op de Hangar Strait over het circuit. Hij werd twee maanden opgesloten. Dan... Uh, uh, in ieder geval mooi bericht voor uh, uh, uh, uh, onze grote vriend Lewis Hamilton. Want hij verwijdert uh, zijn neuspiering en ontloopt daardoor de straf. Lewis Hamilton hoeft zich geen zorgen te maken over een straf... naar aanleiding van de juwelengate in de Formule 1... De Britse coureur heeft zijn neuspiercing inmiddels verwijderd. Er was dit seizoen het nodige te doen om onder meer het dragen van juwelen door Formule 1 coureurs. Met steun van de nieuwe FIA president Mohammed Ben Salayem besloot de eveneens nieuwe wedstrijdleiding de regels om het dragen van juwelen... uit veiligheidsoverwegingen strikter na te leven. Hamilton zei dat hij zijn neuspiercing niet zomaar kon verwijderen... maar heeft dat in aanloop naar de Grand Prix in Silverstone dus toch gedaan. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg een uitzondering tot en met eind juni... en die periode is inmiddels dus verstreken. De Mercedes-coureur, die niet snapte dat het na al die jaren ineens een probleem was... voldoet nu aan de reglementen en hoeft niet meer te vrezen voor sancties. Kijken we toch even naar de stand van het WK. Max Verstappen leidt met 175 punten... gevolgd door Sergio Perez met 129. Op de derde plek Charles Leclerc en op vier George Russell... Lewis Hamilton vinden we terug op plek 6 met 77 punten. En Fernando Alonso op 10 met 18 punten. Even terug naar Q1. Verstappen is daar de snelste gebleken met 1,39. Gevolgd door Leclerc, 3 Russell, 4 Sainz, 5 Hamilton en dan 6 PRS. Dus ik valt even wat tegen. En dan hebben we nog Bottas op 8. Omdat een 10 Alonso. Het regent nog steeds... We gaan ons klaarmaken voor Q2. Dankjewel, Albert-Jan, voor uh, deze pit-report. En uh, die neuspiercing van uh, Hamilton. Uh, ja, daar zit ik toch even over na te denken. Hè. Hij kon niet verwijderd worden en zo. Maar hoe heeft hij hem dat toch weggekregen? Waarschijnlijk met behulp van een waterpomp of zoiets. We gaan er weer eentje draaien, een hele mooie De Police. Deer, from Mexico, Don Diego de la Vegas, Conosoro. Like ça se bouscule dans les couloirs, les potteurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Mm -hmm. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, la clé, mec, du moins. Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Miss Cha, -cha, Cha, Miss Cha Cha Cha, lindo star. Au milieu de tout ça, y'a une à moi. Eh? Don't forget me, I'm tough to be. Per sur verre de trouva Don't forget me, I'm tough to be. Per sur verre de trouva huh, That's me. Ah, amoureuse, folle du reflet dans le miroir. Reparti direct to Mexico. Donde Diego de la Vega s'accapte son bandeau. Plus personne dans les couloirs. Les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, d'eau, de cendrillé, froid. Les parfums succes de Miss Cha Cha Cha. Oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha. cha, -cha, -cha Quel lindo star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Eh. Don't forget me, I'm down to be. Ver brisé de Cuba libre. Don't forget me, I'm down to be faire briser to be that's me Toen deze plaat in 1983 uitkomt, vond ik een heel aparte plaat. Hè? Want uh, ja, het was een soort van uh, Franse uh, rap of zo wat er uh, in zat. Maar op zich uh, best, wel, uh, best wel grappig. Uh, Toen de tijd ook een uh, zomerse plaat van uh, uh, Paris Latino van uh, Bandolero. Daarmee is het half vijf uh, geworden. Ruim half vijf geworden. En uh, dat betekent dat uh, up aan de beurt is. Ja, mijn naam is Up. Ja, niet van die Volkswagen hoor, maar ik ga wel heel erg snel. Ik ben een Duits man van alweer bijna zeven jaartjes oud. Mijn komende verjaardag vier ik liever niet in het asiel, maar hopelijk bij u thuis. Oorspronkelijk kom ik uit Italië en was ik samen met mijn baas actief met jachttrainingen. Naar mensen ben ik een vriendelijke en enthousiaste hond. Ook kinderen zijn geen probleem voor mij. Ik vind alles leuk en gezellig. Hoe meer aandacht, hoe beter. Als u mij ontmoet zal u niet zien dat ik bijna zeven jaar ben, want ik gedraag mij nog als een jonge god. Lekker spelen met een knuffeltje, wandelen, snuffelen buiten, uh, uh, snuffelen buiten en in gehoorzaam zijn ben ik ook goed in een ruil voor iets lekkers. Met andere honden kan ik goed overweg en ik liep altijd los bij mijn vorige baas. Ik ging soms wel op mijn eigen gang hoor, maar, want mijn neus pikt natuurlijk alle lekkere luchtjes op buiten. Samen wonen met een andere hond is mogelijk, maar dan wil ik wel graag even vooraf kennis maken met hem hier in het asiel. Met katten of andere kleine huisdieren kan ik niet overweg. Ik ben gewoon een echte jachthond. Vroeger deed ik ook actief met mijn baas jachttraining. Dus, ik, dus een beetje uitdaging in mijn nieuwe huis. Zoals speuren is altijd leuk. Ik kan helaas niet meer uh, fanatiek de jachttraining oppakken... want bij ouder worden horen helaas ook wat ouderdomskwaaltjes. Ik heb namelijk artrosevorming in mijn ellebogen... en hiervoor heb ik nu pijnstillers en speciale voeding voor de gewrichten. Ik hoop dat mijn nieuwe baas dit geen probleem zal vinden. Even alleen thuisblijven was ik gewend tot mijn vorige baas met pensioen ging. Ik zoek wel een huis waar ik niet meer hele dagen alleen hoef te zijn, uiteraard. En ik moet eerst even mijn plek vinden in eh, het nieuwe huis. Ik zoek een baas die lekker actief is en graag met mij erop uit wil gaan... en niet erg vindt als ik weer een hele lekkere baggersloot heb gevonden... en een bommetje doe en die daarnaast rekening kan houden met mijn ouder worden... ondanks dat ik nog zo jong van geest ben. Ziet u mij zitten? Ik hoop u snel te ontmoeten. En waar verblijft Up Up? Verblijft momenteel in het Dierthuis Kermeland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Kijk ook even op de website www.dierthuiskermeland.nl want ook Up verdient een thuis. Dus zo is het. Up die zit uh, in het asiel en wacht op uh, jou. En uh, ja, Up is uh, niet de enige hond uh, die nog in het uh, asiel zit. Ik zou eens even gaan tellen hoeveel honden daar nog zitten. We zitten momenteel nog in uh, Q2 voor de kwalificatie uh, daar uh, op Silverstone, Nog twee minuten te gaan. En wie vinden we op plek nummer 1? Ja, dat is onze eigen Max Verstappen. P2 is voor Lewis Hamilton. En Jean Leclerc staat op uh, plek 3 uh, gevolgd door zijn teamgenoten Carl Sainz. En waar vinden we Perez nou, nou? Op plek 8? Uh, Oeh, die gaat maar net door naar de Q3. hebben happens again, I'm leaving. I'll take my things If it happens again, there'll no looking back And I won't say I told you so I won't say I told you so You did what you were told and you took the thing We left out in the cold, got yourself to blame But believe me, if it happens again, I'm leaving If it stays the same, I'm gone When your stabbed in the back and it's all the doing it, Then it's time to move along It happens again, I'm leaving. I'm back to my things and gone It happens again, stop and not looking back and I won't say I told you so I won't say I told you so Theorie met uh, If It Happens Again. Zo dadelijk het gedicht uiteraard over de tour, maar eerst even dit verhaal. Welkom bij Niemand Minder Dan, de jeugd van tegenwoordig. Een sterrenzanger is maar ik ben op jou, let's be op gang. Your love is hot, net Piet Oma. Bliss me, bliss me met je lippen. you my leg, they can't niet skippen. Let's go loose, let's go get. Neem een petje af voor je en dust no cap. Your back, ik heb het, oh snap. Your love is your fun cap.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 en na de maanheid. Ja. Leuke zin, nog gaat vast zeker een hit worden. Wij gaan het gedicht uh, uh, brengen voor je. Het gedicht uh, is uh, dit keer een ode aan de Tour. De Tour de France, die volg ik nu al jaren. Met een transistorradiootje op het strand. Met Theo komen aan mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radio Tour klonk toen door, al door het hele land. Jan Janssen woonde toen in Parijs. Die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de Kneed, Henny Kuiper en Joop Soetemelk. En de ploeg, de ploeg van Post was niet te verslaan. En ze hadden de gele trui heel vaak aan. En Theo, Theo zat weer achter op de motor de etappe te verslaan. De Tour de France, de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan mijn radio. De strijd van Joop en van Hino. De Tour de France, de tijd van mijn leven. De mont Tour, Alpes-Dues. En de radiotour van 2 tot 6. Weer een nieuwe dag met een loodzware etappe. Ze strijden om het algemeen klassement. En straks, straks op de Champs-Élysées, ja. Daar sprinten ze alle renners mee. Want in Parijs, in Parijs, daar is de winnaar pas bekend. De Tour de France, de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan de radio, de strijd van Joop en van Hino, De Tour de France, de tijd van mijn leven. De Mont Ventoux en Alpe En Radio Tour met Theo van 2 tot 6. De Tour de France. De Tour de France, de tijd van mijn leven. Radio Tour, de tijd van mijn leven. Het is weer zover. De Tour de France.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 Kom op van toe en op de S Radio Tour van 2 tot 6. Ja, ik raak helemaal geen shock. Ik hoop dat jullie het zo graag. Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe. Ze strijden om het algemene klassement.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 Komen. En Kuiker is helemaal van geef, ik ben invenziel. Hij wordt opgejucht, daar zit je tegen de port. Daar is hij, daar moet je, je brooi pakken. Pak het dat, pak het Frans, de tijd van mijn leven. Gewaastig aan mijn radio. De strijd van Joop en van die de toer de Frans. De tijd van mijn leven. De mond van Toer en op de S. Radio Tour van 2 tot 6. Het is nog maar 30 seconden. Oh joh, oh joh, we worden nauw met nog ruim 4 kilometer te rijden. To de Frans, de tijd van mijn leven. Zal ik dan geen bovenop die bergen? Ik denk dat Albert-Jan uh, mij meteen de studio uitgooit. Wat ik wilde er eigenlijk bij zeggen was een beetje in jouw tijd, hè, dit, uh, albert Jan. Ik gooi de studio dus, uit. Ja, daar zie je duidelijk. dat. Dat doe ik. Uh. De nostalgie. Nee, maar Jans heb ik ook nog meegemaakt, hoor. Dus, uh, de nostalgie de, ja. spreekt uit dit gedicht en uit dit nummer natuurlijk. En uh, inderdaad dat je nog uh, Moto 1 en Moto 2 had en zo. Uh. Die goede oude tijd. Ja, jongen, jongen, ongelooflijk, ja. ja. Echt, hè? Nog gewoon uh, normale bankjes aan de boulevard en zo, zonder... Uh... Juist. <laughs> ja, En toen had je nog tref, trefpunt als strandtent. Ja, nou, boel. Die ken je ook nog Aan wel. het eind van de Zuidboulevard. Ja, ja, bedoel pracht, je. Nou, ja. Van ik. Van de familie Frans was die. Toen, toen ik hier nog niet woonde, dat die is het zo? Ja. en toen ik, toen ik hier nog niet woonde, kwam ik daar heel vaak. Want dat vond ik gewoon een leuke strandtent. ja nou, dat bedoel ik. Ja, dat ja. was ook een hele leuke strandtent. Goed. Dus uh, waar hebben we het over? Oh ja, we hebben de kwalificatie Q3. Hoe gaat het daarmee? Ja, nou, uh, even kijken. Ja, Latifi doet nog mee. Ja, ja, die staat op, uh, op plek 10. Die heeft Q1 overleefd, Q2 overleefd. Knap van hem. Uh, en, uh, en hij rijdt in de oude auto van Williams en uh, ja. Albon's teamgenoot in de nieuwe. Nee, die, die is er al uit volgens mij. Al. Ja, maar, maar hij rijdt wel in de nieuwe dit weekend. Ja, ja oké. Okay. Alleen die werkt blijkbaar nog niet. Maar beloof dat voor morgen, want Verstappen nog steeds de snelste. Maar Hamilton op twee Ja. Zou we toch niet een herhaling krijgen van volgend, vorig jaar? Ik bedoel, morgen droog en zon en dan die, uh, dan die, uh, die, die snelste bocht op het circuit. Ik hou me hart vast. Maar in ieder geval de, de de Mercedes zijn erbij en drie Leclerc, dus het is dus Red Bull, Mercedes en Ferrari die de dienst uitmaken op dit zeiknatte circuit van Silverstone op dit moment. Nou, we houden het in de gaten uiteraard en houden ook die Mercedes in de gaten, hè? Want die kunnen best wel weer eens uh, gaan zorgen voor de tweede helft van uh, dit jaar voor uh, spektakel. We zijn ondertussen naar de kwalificatie aan het kijken. Een spannende Q3 en dan gaat het inderdaad om wie morgen van Paul gaat starten tijdens de race uiteraard. En Charles Leclerc vinden we nu op P1 en masterstap op P2. Maar die was enorm snel onderweg met twee paarse sectoren, om het zo maar even te zeggen. En dan in de sector 3 uh, verprutst hij het, uh, heren. En toch komt hij dan nog als tweede over Komt hij Ja, met ja, 0,023 uh, seconden. 43, of zo ja. En ja. hij is nou weer snel onderweg. Dus uh, wordt vervolgd nog. Zo is het. Nou, uh, voor ons uh, zit het er alweer op. Gelukkig is Fred er weer met uh, oh. Entertainment <lacht> Nee. <Ja. lacht> voor ons zit het erop. Gelukkig is Fred er weer. Ja, ja, nee, heel mooi. Dat zeg je goed. Ja, dat heeft hij, de... had, hij had de spanning er wel in. Ja, ja, alles wordt zo meteen op de radio. <laughs> dat is ook niet de bedoeling. Uh... Toch, Fred? Nee. Goedemiddag. Goedemiddag. Jongen, jonge, ja. ja? ja, ja, uh, een weekje gehad. Ja. Ja, ik heb ook een weekje gehad. Jij ook, Albert-Jan? Uh, ik gehad. heb een hele leuke week gehad. Oh, Oké, okay, dan is het goed. Ja, ik, helaas, ik moest werken, dus uh, ja. Nou ja, Goor, oh, ja binnenkort <laughs> komt, er, komt een de grote vakantie eraan, hè? We ja, hebben nog we even, gaan, even tot 22 juli, geloof ik, even uit ja, mijn hoofd. Ja, dus uh, uh, 16 juli is dan uh, de laatste Ja, he? nou, je hebt goed onthouden. Wat gaan we vanmiddag doen na vijven? We gaan uh, eventjes wat uh, mensen bellen. Uh, we beginnen dadelijk om uh, kwart over vijf met John Dame. En zijn nieuwe single heet Lekker Ding. En we gaan Margrethe bellen. En haar nieuwe single heet Oog van de Storm. Oh. Of in het oog van de storm. En we gaan dubbel solo bellen. En hun single heet Ons Eigen Lied. Kijk, nou ja, dat zijn weer opkomende artiesten. Of zitten er ook een paar bij die, die, die al er, zijn? Er, die ja, Daan is zond. van? Nou, dat, dat ga ik dan eens eventjes vragen. Want, ja. Uh, ja, als ik zo naar de, de foto's kijk in uh, het strand... Zal... dan zou dat best kunnen. Oké. Okay. <laughs> Nou, helemaal goed. Zometeen weer uh, Entertainment for You. Ik wil een plaat aanvragen. Hoe doe ik dat? Eventjes naar zfmartiesten.nl en dan uh, linksboven. Daar heb je een, een, een mooi icoontje en daar kun je op klikken. En dan komt hij meteen bij jou aan ja. in de studio. klopt. Helemaal goed. Nou, uh, Fred, we gaan zometeen weer genieten van uh, Entertainment for You. Ja, dankjewel. Dank en uh, Albert-Jan? Ja, laatste gedeelte, drie minuten. Hoe is het daar in uh, Silverstone? Verstappen op één, Hamilton op twee, Russell op drie. Houd die in de gaten in Russell morgen. Vier Norris, uh, vijf uh, PRF. Dus, okay. uh, maar, ze hebben nog twee kleine drie minuten te gaan. Het dus, dus kan nog van alles gebeuren. kan nog van alles gebeuren. Morgen om uh, vier uur de race en wij zijn erbij. Wij zijn erbij. Bij wij, zijn, wij zijn erbij, ja. Wij zijn bij de race. Wij zijn erbij, dus uh, we Heel zijn goed. niet op de radio uh, morgen. Even drie uur lang non-stop uh, bij Zandvoort op zondag. Maar volgende week, dan zijn wij er wel weer op de zaterdag tussen 2 en 5. Tot dan. En een hele fijne zaterdagavond. En geniet van Dancing, dancing in de Street. street. Ja, sorry, ik zat weer voor in te kijken. Ik was alweer... Oké, okay, ja, je neemt ze mee naar hoor. de studio. Fred, spannend. Uh, je uh, oh, oh, oh, oh, oh. hebt er niks Je hebt niks Na twintig jaar ben je er nog niks aan. Nou ja, nee. Oké, okay, tot uh, volgende week. Fijne, fijne avond. Dag. Doei, doei.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 Look on the right side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bad. Forget about your seat, give the order. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.